7 uur. Het NOS-journaal. Dik Hark. CDA gaat verdeeld najaarscongres in. Vader Prinses Maxima mogelijk vervolgd. En veel ouders zouden minder gaan werken door korting op kinderopvang. CDA-burgemeester Rombouts roept zijn partijgenoten op vandaag... tijdens het congres op te komen voor Mauro. De 18-jarige asielzoeker moet van minister Leers terug naar Angola. We moeten genade voor recht laten gaan, zei de burgemeester van den Bosch. Rombouts wil dat de Tweede Kamerfractie voorkomt dat Mauro wordt uitgezet. Hij noemt dat niet alleen goed voor de Mauro, maar ook voor het CDA. De fractie steunt minister Leers, maar de Kamerleden Ferrier en Koppenjan... overwegen dinsdag bij de stemming af te wijken van het fractiestandpunt. Burgemeester Rombouts hoopt dat het congres de Kamerfractie kan overhalen... om Mauro te laten blijven. CDA komt de komende dag in Utrecht bijeen voor een congres... en de NOS doet live verslag op Politiek 24 en in extra journaals. CDA-staatssecretaris Bleker blijft erbij dat de 18-jarige asielzoeker Mauro terug moet naar Angola. In het tv-programma Pauw en Witteman zaten de twee tegenover elkaar. Bleker zei dat hij wacht van zijn eigen woorden, maar dat het kabinet echt niet anders kan dan de asielwetten te volgen. staatssecretaris heeft er vertrouwen in dat komende dag op het CDA-congres vandaag de leden begrip hebben voor het standpunt. Advocaat in Argentinië bereiden een zaak voor tegen de vader van prinses Maxima, maakt het KRO-programma Brandpunt bekend. Jorge Sorgheta was in de jaren 70 als staatssecretaris verantwoordelijk voor het Landbouwinstituut. Tijdens zijn bewind zijn er volgens onderzoek van de advocaten vijf verdwijningszaken geweest. Een onderzoeksrechter in Argentinië moet nu beslissen of het ook echt tot een proces komt. Bijna een derde van de ouders zegt minder te gaan werken... door de bezuinigingen op de kinderopvang, blijkt volgens GroenLinks uit onderzoek. De partij waarschuwt al langer dat men dame vrouwen thuis komen te zitten... omdat kinderopvang te duur wordt. Vooral gezinnen met lagere inkomens worden volgens GroenLinks getroffen. Een derde van hen gaat minder werken. Bij een hoger inkomen gaat het om een kwart van de ouders. Het kabinet gaat volgend jaar bijna 400 miljoen euro bezuinigen op de kinderopvang. De partij zegt dat daardoor de arbeidsparticipatie van vrouwen veel lager wordt dan het Centraal Planbureau eerder had becijferd. GroenLinks wil het rapport maandag aanbieden aan minister Kam van Sociale Zaken. De hoofdverdachte van een bomaanslag op een café in Marrakesh is door een rechter in Marokko ter dood veroordeeld. Bij de aanslag eind april kwamen 17 mensen om het leven, onder wie een Nederlandse reisbegeleider. De bommen ontploften in een café waar veel toeristen komen aan een Centraal Plein in Marrakesh. De man ontkent schuldig te zijn... en zegt dat hij het slachtoffer is van een politiek complot. Acht anderen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen. Koningin Beatrix heeft op de eerste dag van haar bezoek aan Aruba... gesproken met de premier en enkele ministers. In een toespraak tot minister-president Eman en duizenden Arubanen... zei Beatrix dat het een feest is om op het eiland te zijn. We voelen ons hier thuis, zei de koningin... die samen met prins Willem Alexander en prinses Maxima... in tien dagen een reis maakt langs de Caribische eilanden... Er is veel onvrede over de stadkundige vernieuwing. Op alle eilanden van het Koninkrijk zijn er ontmoetingen met bestuurders om te horen hoe het gaat. In New York is met een ceremonie het 125-jarig bestaan van het vrijheidsbeeld gevierd. Aan de voet van het beeld werden 125 buitenlanders genaturaliseerd. Verder werden de volksliederen van de Verenigde Staten en Frankrijk gespeeld. Het beeld werd destijds door de Fransen aan Amerika geschonken vanwege 100 jaar onafhankelijkheid. Verder prees burgemeester Bloomberg, de Amerikaanse vrijheden, en las actrice Sigourney Weaver een gedicht voor. De ceremonie werd afgesloten met vuurwerk. Het vrijheidsbeeld is vanaf nu een jaar lang niet meer van binnen te zien. Het wordt gerestaureerd.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 Het team van de St. Louis Cardinals is honkbalkampioen van de Verenigde Staten geworden. De ploeg won de zevende en beslissende wedstrijd in de World Series met 6-2 van de Texas Rangers. Voor de Cardinals is het de elfde titel in hun 129 jaar bestaan. In 2006 waren de honkballers uit St. Louis voor het laatst de beste van de Verenigde Staten. Het weer dan nog hertrekken wolkenvelden over het land... en vooral in het noorden- en misvoerig. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog... en wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. Temperaturen stijgen naar 14 graden in het noorden... en een graad of 18 in het zuiden. Morgen bewolkt en kans op wat regen. Wereldwijd werken wij met mannenmacht... om uw bedrijf nog succesvoller te maken...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 Kans op een luxe weekend met drie vrienden op de hoogste mountain van Nederland. Ga naar de DHL Nederland Facebookpagina en like ons. Het NOS Radio 1 journaal. Bert van Sloten. Een hele goeiemorgen. Het is zaterdag 24 oktober. Het is de dag waarop het CDA opnieuw congresseert en weer reizen de leden verdeeld naar de bijeenkomst af. In India vergapen de inwoners zich aan de racetechnologie van het Formule 1 circus dat dit weekend in New Delhi is neergestreken. Het gaat niet goed met de modewinkels. Ze hebben de grootst mogelijke moeite om het hoofd boven water te houden. De banken kijken voortaan sneller over de schouder mee van klanten die een bestalingsachterstand hebben bij een hypotheek. En we blikken in deze uitzending vast vooruit op de voetbaltoppen van vanavond FC Twente tegen PSV. Tot half negen is dit het Radio 1 journaal. Vandaag dus een spannend najaarscongres bij het CDA. Het congres wordt gedomineerd door de kwestie Mauro Manuel. CDA Tweede Kamerfractie is verdeeld... en ook binnen de achterban van het CDA lopen de gemoederen hoog op. Maar minister Leers zei gisteren aan het eind van de dag nog... dat zijn besluit vaststaat. Mauro moet terug. En het is zijn doel het congres te overtuigen vandaag. Ik ga laten zien waarvoor ik heb gestaan. en waarom ik deze beslissing heb genomen. En ik ga luisteren naar de mensen. en ook uh, horen uh, waar de pijn zit bij veel mensen. En dan gaan we samen zoeken. en de kracht vinden om hier overeen te komen. CDA-burgemeester Rombouts van den Bos. heeft in zijn gemeente vergelijkbare zaken bij de hand gehad. Dat zei hij in Nieuwsuur. Hij vindt dat Mauro hier kan blijven en deed een oproep aan het CDA-congres. Ik hoop dat mijn partijgenoten genade voor recht laten gaan... en barmhartigheid voor strengheid. Want ik ben ervan overtuigd dat dat niet alleen goed is voor Mauro... Maar ook heel goed voor het CDA. Mauro zelf was laat op de avond nog te gast... bij het televisieprogramma Paul en Witteman. Samen met zijn pleegmoeder zat hij aan tafel... met onder meer CDA-bewindsman Henk Bleker. En die laatste verdedigde het besluit om Mauro naar Angola... terug te laten gaan. Maar hij bleek zijn eigen verhaal ook nogal beurt te zijn. Er dat is, dat is uiteindelijk een, een, een rechtsgeldig besluit genomen. Maar ik, ik walg zelf van de woorden. Als ik naar Mauro ga, ik walg zelf van de woorden. Overigens duwde bleken Mauro vervolgens nog zichtbaar een briefje onder de neus... met de tekst, ga je mee naar PSV morgenavond. En Mauro zelf deed nog een laatste oproep aan het CDA. Nou, ik hoop in ieder geval uh, dat uh, degenen die vinden dat ik hier uh, moet blijven, toch uh, volhouden. En nou ja, dat de CDA toch samen voor een uh, mogelijke oplossing zoekt voor mij... dat ik hier gewoon mag blijven zonder uh, een of andere moeilijkheid uh, hoeven te doen. Mauro zelf, de man in kwestie. Margreet Boer gaat zo dadelijk naar Utrecht, naar dat CDA-congres. Margreet, welke lijn zal het vandaag winnen? Die van de barmhartigheid of die van de procedures? Nou ja, dat is nog niet heel erg duidelijk, want het is toch wel een spannend congres, hè? want die uh, cda 8 wil wel echt een signaal afgeven. Maar uh, ja, als ik heel eerlijk moet zijn, denk ik dat de lijn van de procedures het wel zal winnen, al is het wel ongewis. Want ja, we kennen allemaal 2 oktober, hè, dat congres in Arnhem. En sinds die tijd is uh, de cda achterban niet echt meer een applausmachine. Het, dit kabinet blijft ongemakkelijk voor veel CDA's. Dus dat maakt de uitkomst van vandaag en, en de dynamiek op zo'n congres toch wat uh, onzeker. Maar uh, ik zou zelf verwachten dat men toch voor de formele lijn zal kiezen. Ondanks alle emoties die er vandaag ongetwijfeld zullen zijn. Ja, congressen zijn bijzondere fenomenen. We hebben, je zei zelf al dat van vorig jaar. Er is ook een beroemde uitspraak ooit van congressen kopen geen straaljagers. Dat was bij ja. de partij van de arbeid, maar deze inleidende woorden zijn bedoeld voor de vraag, wat kan het congres doen? Nou ja, formeel dus niet zoveel, want het congres kan dus niet op die stoel van de minister gaan zitten. Eh, dus het congres kan niet veel meer dan een signaal afgeven. En eh, dat is waarschijnlijk ook wat ze zullen doen. Eh, ja, congressen kopen geen straaljagers en ze geven ook geen verblijfsvergunningen. En dat is natuurlijk het probleem van het CDA-congres. Het lijkt wel alsof er hoop eh, gegeven wordt vandaag. Maar het is vooral eh, een signaal afgeven, want de minister, het kabinet heeft een besluit genomen. Ja, en wat voor soort congres wordt het dan? Een congres met veel emotie? Ja, dat denk ik uh, wel, want uh, de Tweede Kamerfractie is verdeeld over Mauro... maar die achterban is net zo verdeeld en dat wordt vandaag pijnlijk duidelijk. En uh, dat maakt het toch ook ongewis. We hebben zo'n uh, 1500 mensen zich opgegeven vandaag. Dat is toch heel veel. En ja, dan kan er toch een bepaalde dynamiek in zo'n zaal ontstaan... en dan zullen er woorden vallen als, nou je hoorde Rombouts het net zeggen... genade voor recht, warmhartigheid, waar is ons sociaal hart? Nou ja, dan worden mensen toch ook uh, aangesproken op hun geweten eigenlijk... Um, dus dat, dat kan emotie geven, dat zal emotie geven. Aan de andere kant zal de partijtop vandaag steeds zeggen... jongens, we hebben goed naar jullie geluisterd, we delen jullie zorg... maar, uh, wordt er duidelijk gezegd, het past niet op een CDA-congres... om over één individuele zaak te praten en te beslissen. Het moet gaan over het algemene beleid. En, ja, en dan is natuurlijk de hoop van de partijtop... dat het congres die lijnen, die formele lijn, dus zal steunen. Ja, en uh, zo, die woorden die we net hoorden van Henk Bleker... ik walg eigenlijk van mijn eigen opvatting, van mijn eigen woorden. Vindt dat dan toch wel een soort van begrip, bij met name ook de bestuurders? Uh, ja, dat is natuurlijk, iedereen zal zeggen, dat is de CDA-lijn. Wij willen graag uh, laten zien dat, uh, uh, uh, dat wij een sociaal hart hebben, dat barmhartigheid, publieke gerechtigheid, dat zijn toch CDA-woorden. Maar het zijn natuurlijk ook, wat er vandaag in Utrecht zal zijn aan bezoek, veel bestuurders die toch ook vaak uiteindelijk voor de bestuurlijke lijn zullen kiezen en alles zullen snappen... maar zullen zeggen, we moeten dan het beleid veranderen... en hier niet een individuele zaak beoordelen. Het lijkt erop dat dat waarschijnlijk toch de lijn zal zijn die men zal kiezen. Ja, en dan zijn er natuurlijk nog twee CDA-Kamerleden die een hoofdrol uh, spelen. Dat zijn de twee dissidenten, Verjee en uh, Koppenjan. Is dit voor hun een belangrijk congres? Ja, heel belangrijk, want zij hebben... ...toch heel hoog spel gespeeld afgelopen weken in de Tweede Kamer... ...door te zeggen wij willen eh, dinsdag meestemmen met eh, moties van de oppositie. Eh, nou zal het CDA-congres dus niet beslissen over Mauro vandaag... ...maar voor VJ Kopjan is dat toch ook een peiling hè, voor zichzelf... ...en voor de steun in de rug die zij kunnen krijgen voor hun opstelling. Zij kunnen bijna niet meer terug naar wat er van de week eh, gebeurd is. Dus voor hun positie, ook in de fractie, en, en is het heel belangrijk hoe dit congres... Eh, uh, zal zijn en hoe de opstelling van de CDA-leden zal zijn. Maar het is niet alleen belangrijk voor deze twee Kamerleden... ook voor de, de fractievoorzitter van Haarsma Buma. Want hij wil graag dat de rijen gesloten zijn aan het eind van de dag... Hè, zodat hij ook dinsdag met zijn fractie verder kan. En hij wil geen gespleten CDA laten zien. Hij wilde vandaag laten zien... kijk eens, ik als fractievoorzitter, we zijn nu een jaar bezig. Het CDA is op de weg terug naar boven. En Hij wilde zelfvertrouwen uitstralen. Nou ja... Dat beeld is natuurlijk helemaal kapot geslagen de afgelopen dagen. Dus voor hem is het een moeilijk congres. Maar ook een congres waarop hij toch hoopt dat hij iets kan laten zien van weer een CDA dat aan het eind van de dag de rijen sluit. En dat is nog even de vraag. Ja, en wie dat natuurlijk ook graag wil laten zien, is Rut Petroom, de nieuwe voorzitter, toch gekozen. Met ook onder andere de leus dat de partij weer eigenlijk een soort eenheid zou moeten worden. Lijkt me een lastig congres voor haar. Ja, het is haar eerste congres. Het vorige congres was ze dus gekozen en nu meteen dit congres. En zij wilde juist op dit congres laten zien... kijk eens, we werken aan een nieuw CDA. Ik ben uw nieuwe voorzitter. En uh, ja, we gaan een, een, een nieuwe koers uitzetten. Het had eigenlijk een feestje moeten worden. En nou ja, ze moet dus vandaag praten over Mauro. Dus dat is totaal iets anders dan waar ze zich op had voorbereid... nog ja. aan het begin van de week. En ja, het is toch ook logisch dat CDA's hoopvol naar Peton kijken. Want in het verleden heeft Peton, toen ze nog in Groningen... Uh, was, daar is ook de uh, geweest. geweest en dergelijke, heeft ze ook geijverd voor asielzoekers. Maar nu, vandaag, in haar rol als partijvoorzitter, zal ze toch de lijn van de partijtop kiezen en zeggen dat Nederland een zorgvuldige asielprocedure kent en dat we de minister, minister Leers, ruimte moeten geven om zijn beleid te verbeteren de komende tijd. En dat is toch een ander verhaal dan uh, misschien veel CDA's van haar verwacht hadden. Uh, maar ja, zij hoopt toch dat er nog ruimte is vandaag om te laten zien dat het CDA ook voor andere dingen staat dan alleen uh, deze kwestie. En dat het CDA echt werkt aan een sociaal profiel. Maar zo'n verhaal vandaag is natuurlijk eigenlijk heel moeilijk en bijna uh, ja, niet te doen. Want het geeft vandaag duidelijk aan dat het CDA gewoon heel erg verdeeld is, ook over ja. deelname aan het kabinet en met de PVV, want dat speelt vandaag toch weer een rol. En dat is toch de werkelijkheid die de CDA-top vandaag onder ogen moet zien. Want daar wordt ze weer mee geconfronteerd. Al zijn we nu een jaar later dan 2 oktober 2010. We gaan het straks ook vragen, want na acht uur spreken we met haar. Dankjewel, Margreet, voor dit moment. Nu spreken we verder met het CDJA, de jongerenpartij. Arie Vis is voorzitter van het CDJA. Goedemorgen. Goedemorgen. Denkt u ook dat het een spannende dag wordt? Het gaat een zeker een spannende dag worden. Er zijn een hoop spannende onderwerpen bij. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Ja, wat wat uh, moet er aan het eind van de dag uitkomen, wat u betreft? Um, ik denk het gevoel krijgen dat uh, alle leden het idee hebben... dat de partij zich uh, aan het ontwikkelen is... dat we uh, samen met elkaar uh, nieuwe lijnen van de partij gaan uitzetten. Ja, dat is een prachtige uh, zin. En dat is namelijk een soort eenheidszin. Uh, maar zoals Margreet net ook al beschreef... het CDA is heftig verdeeld over Mauro... Um, ik vind alleen net, zoals er net ook al werd gezegd, uh, congressen kopen geen straaljagers. Uh, we moeten niet over een individuele zaak gaan spreken. Maar dat gaat wel CDA het wel uh, hebben over het asielbeleid. Ja, maar het CDA gaat het vandaag wel over Mauro uh, hebben, want um, volgens mij zal het woord Mauro uh, vaak vallen. Het woord zal zeker vallen. Uh, ik zal uh, bij de resolutie over Drenthe ook zeker proberen om het woord te krijgen. Of over alleen... Drenthe, even voor iedereen die het niet helemaal volgt, Drenthe heeft een resolutie ingediend. En die gaat over het asielbeleid uh, bij de minderjarige uh, vreemdelingen, de alleenstaande minderjarige vreemdelingen En ik vind dat dat beleid dat veranderd moet worden. Ja. En daardoor roept het de fractie ook op. Maar betekent dat dan dat er een soort oproep komt aan de fractie om komende dinsdag een motie te steunen van de oppositie, zodat Mauro wel kan blijven? Of komt er meer een algemene uitspraak? Ik verwacht dat er meer een algemene uitspraak zal komen. Uiteindelijk. En dus niet zo individueel. Nee. En um, aan het eind van de dag, uh, is het CDA dan in verwarring? Uh, gaat het uiteen? Of gaat het als een eenheid uh, naar huis en toch wat tevreden? Ik denk dat de leden het vooral belangrijk vinden dat ze een uh, zegje kunnen doen vandaag. Want iedereen heeft een mening over wat er afgelopen tijd is gebeurd. Um, en ik denk dat als iedereen dat helemaal heeft uitgesproken... en we ook in, in de werkgroepsessie bij elkaar zijn geweest mensen toch wel met een tevreden gevoel naar huis zullen gaan. Ja, en dan heeft het geen diepe sporen, nieuwe sporen, moet ik bijna zeggen... in de partij achtergelaten? Nee, dat, dat, zo zie ik dat niet. Net als toen met dat congres in uh, Arnhem. Mensen gaan toch wel wat, wat opgelucht naar huis. Dat is toch het gevoel. dat dingen ook gewoon bespreekbaar zijn. En dat is ook gewoon belangrijk voor veel leden. Ja, ze willen ook een beetje hun hart luchten vandaag. Ja, dat denk ik ook. Nou, ik wens u uh, een goed congres. Meneer Vinsdank, dank u wel. Ja. Goedemorgen. Zo dadelijk hoort u hoe koningin Beatrix niet alleen feestviert op Paruba. De verkeersinformatie, het is rustig op de weg, er zijn nog geen files. Wel moet u rekening houden met wegwerkzaamheden. Hierdoor zijn op de A1, de A12, de A58 en de A67 verschillende verbindingswegen afgesloten. Dit is het NOS Radio 1 journal met Bert van Sloten. Koningin Beatrix heeft de Arubanen bedankt voor de warme ontvangst op het eiland. Ze deed dat gisteravond onverwachts tijdens een groot cultureel festival in een park in Oranjestad. Aruba, waar het de laatste jaren goed mee gaat, nadat het land in 1986 de staatsapporter kreeg. En dus begrijpen ze daar wat bijvoorbeeld Curaçao doormaakt, dat sinds oktober vorig jaar een zelfstandig land binnen het Koninkrijk is. Het verslag is van Menno Reemeijer. Bij het festival is ook de minister-president aanwezig, natuurlijk. Ja, ja. Mike Eeman De koningin op bezoek ja, op een eiland waar het na al die jaren goed mee gaat? Nou, we zijn hartstikke enthousiast omdat Hare Majesteit komt net op een moment dat er uh, toch heel bijzondere dingen gebeuren in de relatie tussen Aruba en Nederland. We hebben gisteren met minister Donner een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Aruba en, en, en Nederland. Uh, waarbij wij, uh, meer inhoud gaan geven aan de relatie. De relatie uh, die we gedurende de laatste 50 jaar hebben gehad. Ja, ja, ja. Op basis van wat wat wil dat zeggen dan? ...dat wij gaan werken aan een win-win strategische partnerschap. Waarbij... Wat wil dat zeggen? Dat we zeggen dat wij op Aruba dingen gaan doen die ook in het voordeel zijn van Nederland. Bijvoorbeeld de vestiging van een TNO Research Instituut, een gasunie die hier komt werken... ...een Rietveld Academie die zich hier op Aruba komt vestigen... ...een Schiphol die hier de luchthaven draait en daardoor een etalage is... ...voor toekomstige werkzaamheden voor ja. Schiphol in Zuid-Amerika. Dan gaat het goed op Aruba na al die jaren. Al die jaren dat het nu een zelfstandige staat is hè? Status apart. Hè? Als u dan kijkt naar uh, de, de eilanden om u heen die sinds oktober vorig jaar een nieuwe status hebben, dan met name natuurlijk Curaçao, waar de problemen groot zijn. Hoe kijkt u daarnaar? Uh, ze zijn begonnen in een moeilijke tijdperk. Uh, economische crisis rond de wereld. Uh, het is ook niet makkelijk om die stedkundige nieuwe structuur uh, inhoud te geven en de relatie uh, met Nederland tegelijkertijd in de goede banen te leiden. Uh, dus ik heb alle begrip voor uh, de complicaties daar. Uh, maar wij richten ons even op Aruba nu. Ja, de ik. Maar toch, wat kan de boodschap zijn vanuit Aruba dat ook moeilijke tijden heeft gehad als, als in de beginjaren van de zelfstandigheid? Investeren in de relatie. Arma Begin Beatrix, zijn de koninklijke hoogheid, kroonprins Willem-Alexander, prinses Maxima. De Arbaanse gemeenschap vandaag hier verenigd in al zijn kleuren, Hare Majesteit. 30% van deze gemeenschap is niet hier geboren, maar we delen dezelfde normen en waarden. En daarom zijn we één Arbaanse gemeenschap met één perspectief en oriëntatie op een betere toekomst. Voor iedereen die we samen binnen een constructieve samenwerking in het Koninkrijk willen uitbouwen. Voor geluk voor iedereen en in elke hoeken van het Koninkrijk. Hartelijk dank voor uw inspiratie, voor uw begeleiding en hartelijk dank voor uw toewijding. Hartelijk dank. Masha danki. Ja, heel hartelijk bedankt voor bijzonder vriendelijke woorden. Maar iedereen hier, u heeft laten zien dat met zoveel nationaliteiten... U een eenheid kunt vormen en een geweldige, geweldig feest samen kunt maken. Uh, elkaar uh, de eer geven van meedoen aan dit eiland. En samen hier als Arubanen uh, zij aan zij dansen en aanwezig zijn en ons een fantastische middag hebben gegeven. Ja. De minister-president mocht ook nog even de koningin toespreken. En toen kwam dat weer terug, dat verbondenheid. Daar ja. gaat het toch om, hè? Ja, zeker. En, en, uh, haar hare majesteit en haar gezin en het koninklijk huis uh, vertegenwoordigen niet alleen voor, voor het koninkrijk en uiteraard ook voor Aruba. Uh, maar uh, de waarden en normen waarvoor het koninklijk huis staat, die overschrijden alle grenzen. Uh, U had het er ook over van, ja, kijk eens hier naar Aruba, wij leven met z'n allen samen. Was dat een boodschap richting Den Haag? Het was een boodschap dat ik denk dat uh, haar aardemeisheid ook uitdraagt. En ik wou haar uh, ook daarin uh, wat steunen. Ja, en ik vond het heel mooi dat, dat, dat zij ook uh, een, een, een, een, een respons had uh, op, op de toespraak. Was het Nee. Nee, en ik heb begrepen dat, dat het ook niet uh, zeer gebruikelijk is. Dus uh, we zijn daardoor uh, ook, ook, ook uh, zeer getouched. <lacht> mooi woord, zeer getouched. Goed, dat was Aruba. De hoofdverdachte van de bomaanslag eind april in het Marokkaanse Marrakesh heeft de doodstraf gekregen. Adel Otmani wordt verantwoordelijk gehouden voor het plaatsen van bommen bij een café in het centrum van de stad. Met een mobiele telefoon liet hij de bommen ontploffen. Er vielen 17 doden, de meeste slachtoffers waren toeristen en ook een Nederlander kwam om het leven. Midden-Oosten specialist Nicole Leveve. Nicole, hoe is er gereageerd op deze uitspraak? Nou, het ging er in de rechtszaal nogal heftig aan toe. Uh, de familieleden van de verdachten, van de veroordeelden die waren aanwezig... en ook de familieleden van de slachtoffers van de toeristen en twee Marokkanen. Nou, na vijf uur kwam dat vonnis. doodschap voor Otmani... levenslang voor een medeplichtige in dag... en uh, een aantal straffen van vier jaar voor mannen die van de aanslag zouden hebben geweten. Nou, de familieleden van de slachtoffers die waren heel emotioneel... waren tevreden met de zware straffen voor de hoofdverdachten... Al zijn ze wel tegen de doodstraf, maar tegelijkertijd waren ze ook boos over de lichte straffen voor een aantal andere betrokkenen. Maar de familie van uh, de veroordeelden, ja, die waren in alle staten, want zeiden ze, dit is een heel onrechtvaardig vonnis. Ja, waarom vinden ze dan zo'n onrechtvaardig vonnis dan? Nou, volgens hen is het uh, duidelijk, ze zijn ervan overtuigd dat uh, de verdachten onschuldig zijn. Ze zeggen dat er eigenlijk niet, geen ander bewijs is dan een bekentenis. En die bekentenis, die is onder dwang, onder marteling, zou die zijn afgedwongen. Nou, het toont de onrechtvaardigheid van het, uh, van het systeem. De hoofdverdachte op Mani die mocht ook nog wat zeggen. En die zegt, ja maar Rokko, die doodt hier mensen om uit, uit de eigen politieke problemen te komen. Nou vonden de arrestaties uh, van deze verdachten plaats tijdens massademonstraties in het land. Um, maar er is nog wel wat meer bewijs dan de, ver, de veroordeelden zeggen. Er zijn ook twee Nederlandse toeristen die Adel of Manny op een politiefoto zouden hebben herkend... en zouden hebben gezien toen hij het café verliet... waar hij de explosieven zou hebben geplaatst. Ja, en hij wordt ook beschuldigd van dat hij aan een terreurgroep verbonden zou zijn. Nou, dat is niet zozeer uh, ja, onderdeel van de, de, de beschuldiging... Het is meer dat de politie, toen ze deze cel, die ze een cel noemen, hebben opgepakt, een cel van negen mannen, heeft gezegd, dit zijn mannen die hebben sympathie voor Al-Qaeda. Uh, er is niet gezegd dat ze echt daarbij betrokken zijn, dat ze daarbij zijn aangesloten, maar het zou gaan om uh, sympathie. Verder bewijs is daar eigenlijk niet voor, uh, voor aangedragen. En wanneer wordt het vonnis uitgevoerd? Nou, dat is eigenlijk voorkomen onduidelijk. De vraag is of dat gaat gebeuren, want er zitten meer dan 100 ter dood veroordeelden in Marokko op de doderij. Maar de laatste twintig jaar is eigenlijk niemand om het leven gebracht. Zover is het ook nog niet, want de advocaten die gaan in hoger beroep, die zeggen er is echt geen bewijs. En die zullen alles doen om het vonnis ongedaan te maken. Dankjewel, Nicole. Nicole Leveva Le was dat. Groot-Brittannië is geen lid van de eurozone. Maar kijk toch wel met grote vrees... naar wat er aan de andere kant van het kanaal gebeurt. Want de Britten zijn met hun grote financiële sector bijzonder kwetsbaar. Daarom zegt de regering al een tijdje... dat de Britse economie minder afhankelijk moet worden van de banken. En er moet meer geproduceerd worden. Het moet echt een producerend land worden, zoals bijvoorbeeld Duitsland. Maar kunnen ze die belofte ook waarmaken? De reportage is van Arjan van der Horst. <truimert> De techniek is misschien van de vorige eeuw, maar ja, het blijven toch machtige machines. En ook al worden ze al jaren niet meer gemaakt, hier in Noord-Engeland rijden de stoomtreinen nog steeds. Deze regio geldt als de kraamkamer van de treinen. Hier werd Britannia groot gemaakt. Na een paar kilometer verderop in derby zien we wat er nog over is van dat glorieuze verleden. Dit is de allerlaatste treinenfabriek in Groot-Brittannië. This is the last, last one, last standing train building factory in the country. Hier worden al meer dan 170 jaar treinen gemaakt, vertelt Graham Steples, vakbondslid en werknemer hier. Maar de fabriek ja, die verkeert in diepe problemen. en moet meer de helft van het personeel, 1400 werknemers in totaal, ontslaan. En dat is hard aangekomen. When they leave here, where going to go. People, people of my age, velen vragen zich ook af, ja, wat nu? Zeker als je al de 50 bent gepasseerd. En a big impact All the, uh, service industries to us. En zijn niet alleen de werknemers hier, maar ook de toeleveranciers. Voor elke baan die hier verloren gaat, gaan er buiten de fabriek nog eens vijf verloren. Dus dat heeft een echte grote impact op de regio. Alle hoop was gevestigd op de bouw van nieuwe treinen voor het Britse spoor. Maar ja, die heeft de regering gegeven aan het Duitse Siemens. Het would be a great shame... ...if, as, as has happened, the, the government keep giving work to Germany. Bombardier will just is Er There's no doubt about it. Bombardier will is out. Een schande noemt Stiepels het, want zo lijkt de sluiting van de fabriek onvermijdelijk. Ja, en dat doet vooral pijn bij Nick Jellyman. Het is uh, quite a shock at the moment. En hij legt hier nu de laatste hand aan een treinstel voor de Londense metro. Uh, Ik been hier here for 30 years. Started in 1981. En Nick werkt al zijn hele leven voor de treinenfabriek. My father before me and his grandfather. En voor hem zijn vader en zijn opa. And my son works here now. En nu dus ook zijn zoon. Vier generaties Jellyman die al meer dan 100 jaar treinen bouwen op deze plek. So is over 100 jaar of vier generaties of Jellymans working down here. Nick kan zich nog goed herinneren hoe deze treinenfabriek vroeger was, maar nu bloedt het bedrijf langzaam dood. I look round and and you know the shops closing down. To when I when I came in in '81, there's probably 4,000 people working here then, and I look around and it's just scaling right down. It's frightening. Angst aanjagend noemt hij het, maar ook boosmakend. Een Regering die belooft van Groot-Brittannië een industriële natie te maken, zoals Duitsland of China, maar de werkelijkheid vertelt een heel ander verhaal. Er wordt hard bezuinigd en dus is er geen geld om de Britse industrie te ondersteunen, zegt de regering. Onbegrijpelijk, zegt Nick. We need to start putting the great back into Great Britain. You know, by supporting the local industries like ours. Because, as I said before, once it's gone, it's gone and you'll never ever bring it back. Als het eenmaal weg is, komt het ook nooit meer terug. Het talent, de vaardigheden, de technische know-how. In zijn hart hoopt Nick Jellyman dat de fabriek nog gered wordt. I like to think so. My heart says uh, yes, but my head says no at the end of the day. Maar in zijn hoofd heeft hij de moed al opgegeven. De industrie in deze regio is ten dode opgeschreven en zo verandert deze fabriek in wat de stoomtreinen al eerder werden: een museumstuk. Wat even op gang komen. De trein. Arjan van der Horst maakte de reportage. Straks gaan we Radio 1, het NOS journaal, naar Dick ter Ark Luisteren. CDA-burgemeester Rombouts roept zijn partijgenoten op vandaag tijdens het congres op te komen voor Mauro. De burgemeester van Den Bos wil dat de Tweede Kamerfractie voorkomt dat de 18-jarige jongen wordt uitgezet. Hij noemt dat niet alleen goed voor Mauro, maar ook goed voor het CDA. De partij komt de komende dag in Utrecht bijeen voor een congres. Advocaten in Argentinië bereiden een zaak voor tegen de vader van Prinses Maxima. Dat maakt het caro programma Brandpunt bekend. Gode Gezorgieta was in de jaren 70 als staatssecretaris verantwoordelijk voor het Landbouwinstituut. En tijdens zijn bewind zijn er volgens advocaten vijf verdwijningszaken geweest. En bijna een derde van de ouders zegt minder te gaan werken door de bezuinigingen op de kinderopvang. Dat blijkt volgens GroenLinks uit onderzoek. De partij waarschuwt al langer dat met name vrouwen thuis komen te zitten omdat de kinderopvang te duur wordt. Vooral gezinnen met lagere inkomens worden volgens GroenLinks getroffen. En dat waren nog afpunten. Het weerbericht van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk komt mist voor. Vooral in het midden van het land is lokaal sprake van dichte mist... met minder dan 100 meter zicht. De temperatuur ligt rond 10 graden. In de loop van de ochtend trekt eventueel aanwezige mist op... maar houden we last van wolkenvelden. Geleidelijk komt er ook wat ruimte voor de zon. Vanmiddag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af en de temperatuur loopt op tot 15 graden in het noorden en lokaal zelfs 18 in het zuiden van het land. De wind waait uit het zuiden en is zwak tot hooguit matig van kracht. Vanavond en vannacht is er vrij veel bewolking en daardoor koelt het niet ver af. De minima zijn met ongeveer 11 graden zeer hoog voor eind oktober. Ook morgen is er behoorlijk veel bewolking, maar het blijft vrijwel overal droog. Met 14 tot 17 graden wordt het iets minder zacht dan vandaag. Volgende week blijft het zacht met maximaal rond 16 graden. Pas vanaf donderdag neemt de neerslagkans duidelijk toe. Vandaag maak ik een echte Husky-Safari. Te gek! Wat zou jij doen met één dag extra wintersportvakantie in Oostenrijk? Want Oostenrijk heeft zoveel meer te bieden. Ga naar oosterjaar.info en maak kans op een van de vele verrassende activiteiten. Oostenrijk. Je doel bereikt...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 Oostenrijk, Je doel bereikt. De NOS, het Radio 1 Journaal. Ook te beluisteren via het internet www.nos.nl. De euro is gered. Dat is volgens premier Rutte de winst van de Europese top van de afgelopen woensdag. Maar de afspraken hebben wel tot gevolg dat het risico voor de Nederlandse belastingbetaler groter is geworden. Vanuit Den Haag, Wilma Borgman. Oké, okay, veel van de afspraken van de afgelopen week zijn inderdaad nog niet ingevuld, geeft Rutte toe. Maar wat er ligt is belangrijk genoeg om weer vertrouwen te wekken. En dat was nodig ook, omdat de afspraken van de vorige Eurotop in juli niet goed genoeg waren, zegt de premier nu zelf. Ik geef onmiddellijk toe, het pakket van juli, uh, dat is niet goed ingeschat... Uh, maar ik wijs erop dat er dus heel veel dingen wel gelukt zijn. En de kracht van dit pakket nu is dat het ook voldoet aan de kritiek... die op dat pakket in juli was, namelijk de samenhang. Dat je laat zien, als collega landen de problemen komen... dan hebben wij ook de, de middelen om zo'n land terzijde te staan. Overigens wel met hele harde afspraken. U heeft het nu over de om omvang van het, uh, het, omvang van het, van het steunfonds. Fonds, dat zat ook niet in het pakket van 21 juli. En wat we daar ook onvoldoende hadden geregeld was... afspraak als afspraak, hoe gaan we dat nou vastleggen? Maar als je heel geïsoleerd kijkt... ik loop daar niet van weg naar het pakket van 21 juli... Ja, dat bleek achteraf niet voldoende. Dat nu is afgesproken dat de voortgang heel precies in de gaten wordt gehouden... is al een stuk beter, zegt Rutte. Hij geeft ook een aardig kijkje in de onderhandelingskeuken. Dat de banken de helft van hun vordering op Griekenland moeten afwaarderen... is dan nog niet helemaal uitonderhandeld. Er moet nog langdurig over worden gesproken. Maar eigenlijk hebben de banken geen keus. Het alternatief was namelijk dat de banken alles kwijt zouden zijn. Het was dus slikken of stikken. Premier Rutte. Er is nu een deal gesloten met de banken. Die deal ligt er. Als die banken vervolgens zouden zeggen... we komen die deal niet naar... Ja, dan, kom je, kan, dan, dan, je dan kom je in zware scenario's. Failliet dat wil, van Griekenland. Ja, dan zouden niemand. ze al het geld kwijt zijn, de banken. Ja, en dat willen die banken natuurlijk niet. En nee. daarom was het ook zo belangrijk dat uh, Nederland altijd zei... ja, als het moet vinden wij een faillissement ook best. Liever, we zijn er niet voor, het is niet iets wat, wat, wat wij uh, najagen. Maar we laten ons ook niet onder druk zetten door de banken. Maar ze wisten ook, als we deze deal niet pakken... Ja, dan komt er een veel vervelender deal. En dat is ook al een beetje de toon waarop uh, die gesprekken hebben plaatsgevonden. Een faillissement van Griekenland... was voor Nederland dus helemaal niet onbespreekbaar geweest. Vandaar dat Rutte denkt dat de banken dit verlies wel zullen nemen... En de vraag is natuurlijk wat voor gevolgen het akkoord zal hebben... voor de Nederlandse schatkist. En dus voor de Nederlandse belastingbetaler. Nou, voorlopig loopt het allemaal niet zo'n vaart, zegt Rutte. De eerste aanwijzingen zijn dat het voor Nederland heel erg meevalt. Maar helemaal zeker kun je dat nooit zeggen. Dat zal nog bekeken moeten worden, maar het lijkt heel erg mee te vallen. Maar daar zit natuurlijk een risico in. Als we dit niet doen en daardoor zou de economie in de problemen komen... stel we hadden de verkeerde besluiten genomen... en het vertrouwen in de markten gaat niet herstellen... en de economie in Europa gaat in de min... dan, de dan heb je wel dan heb je een indirect risico tot bezuinigen. Maar rechtstreeks uit dit pakket, dat leidt niet tot meer bezuinigen. Wel een indirect risico dus... omdat het gegarandeerde bedrag nou eenmaal groter is geworden. Maar zolang dat niet betekent dat de Nederlandse staat... ook miljarden bedragen moet overmaken... hoeft er niet extra bezuinigd te worden. Dinsdag moet blijken of de Tweede Kamer kan instemmen met het pakket. Wilma Borgman was dat. Mauro Manuel zit in onzekerheid. Moet hij terug naar Angola of mag hij op een of andere manier toch blijven? Met spanning volgt hij vandaag het CDA-partijcongres. Maar hoe vergaat het jonge asielzoekers... die de afgelopen jaren zijn teruggekeerd naar Angola? Juliano Rodriguez komt uit Angola... en was jarenlang de voorzitter van Stichting Jan. Jonge Angolezen in Nederland. Die zich inzetten voor terugkerende jonge Angolezen vluchtelingen. Goedemorgen. Uh, Goedemorgen. Ja, uh, wat zijn de kansen voor Mauro in Angola? Kunt u dat een beetje inschatten? Ja, uh, is, uh, is het uh, is heel moeilijk voor, uh, voor alle Angolezen om een uh, bestaan in Angola op te bouwen. Laat staan voor een uh, jongen, Mauro, die naar Nederland kwam toen hij uh, negen jaar was. Yeah. Ja, is gewoon heel moeilijk. Ik denk dat uh, Mauro is uh, meer Nederlander dan Angolese. Wat is er moeilijk aan? Wat, wat komt hij tegen als hij wordt uh, uitgezet naar Angola? Ja, ja, Angola is een harde samenleving. Want Angola kent pas tien jaar vrede nu. Uh, het leven is heel duur in Angola. Uh, alles wordt uh, geïmporteerd. Behalve, ...behalve alcohol en tabak. Dus het uh, is gewoon een uh, andere, andere wereld. Ja. hij is nog bezig met uh, verdere bouw en zo. Dus alles is heel ja. moeilijk. Dus. Is er een baan? Ik bedoel, is er werk? Nee, dus uh, werkgelegenheid is zo, uh, ja, is, uh, niet heel. Ja. Ja, en hoe, hoe, hoe besta je dan? Ik bedoel, zijn er uitkeringen? Uh, nee, het is geen zorgstad. <laughs> dus... Uh, Nee. Dus je bent aangewezen op familie en, en bekenden? Ja, ja, ja. De mensen in Angola, ja, je leeft door, door goede kennis te hebben en, en een goede familie. Ja, het is, is echt een collectief samenleving dat je echt afhankelijk bent van de anderen. Ja, nou zijn er, is hij niet de eerste, want de afgelopen jaren zijn er uh, heel veel jonge Angolezen gedwongen dan wel vrijwillig uh, teruggekeerd. Heeft u ja. een beetje zicht op hoe het met die mensen gaat? Um, ik, ik, ik spreek wel uh, een paar mensen. Ik heb ooit uh, een onderzoek uh, uitgevoerd voor mijn stage. En uh, met de meeste mensen... Een groot deel van die jongeren, als ze de kansen zouden krijgen om terug te komen naar Nederland, zouden ze terugkomen. Ja, dat, uh, dat, dat, dat wil ik wel begrijpen. Maar hoe gaat ja. het met ze in Angola? Hoe gaat het met ze uh, in Angola? Net als met, uh, uh, met andere Angolezen van hun leeftijd is. Dat je, dat je, ja, als je een familie hebt, dan helpt je, je familie. Misschien kan je oom uh, een baan voor je regelen. Of uh, als je geen familie hebt, is het gewoon uh, ja, hartstikke moeilijk. Ja, is, is gewoon moeilijk. Heel veel jongeren hebben geen baan. Als, uh, als ze in, uh, altijd in grote familie komen, dan gaan ze uh, ouders of zo uh, zorgen dat ze naar school kunnen. Als je geen grote familie hebt, dan moet je, dan moet je heel slim zijn en probeer iets op te zetten. In, uh, of uh, in de markt gaan werken. Of, uh, ja, is, is gewoon heel moeilijk. Hè. Er is geen... Uh, je komt niet makkelijk aan een baan. Nee, um, ik, ik, ik vond u, want u, u bent van de jonge Angolezen in uh, Nederland. Althans, dat is die stichting die, de, die er was. Um, ja. Kan die nog wat voor, voor mensen doen? Zoals Mauro, als ze terug moeten naar Angola? Uh, nee, niet echt. Want uh, um, we hadden ook daar een uh, partnerstichting. Uh, maar ze uh, zijn totaal bezig met iets anders nu. Want we, de mensen die je naar Holland mij kennen, ze werken nu met, met, met straatkinderen of met feestkinderen. Want onze doelgroep is ja, zo goed als... Ja, bestaat niet meer. Nee, want ze zijn nee. Meer, het merendeel is gewoon al terug. Ja, precies. En de jongeren die moesten blijven zijn gebleven met een pardon. Ja, ik snap het. Nou, ik dank u wel voor het, voor het verhaal. Okay. Rodriguez. Goedemorgen, Rodrigues. Ja, Goedemorgen. Graag gedaan. Goedemorgen. Daag. Dan gaan wij kijken naar het voetbal van, uh, van vanavond. Want uh, er wordt een topper gespeeld in Enschede, Eredivisie. FC Twente tegen PSV, oftewel de nummer 2 tegen de nummer 3 van de ranglijst. Beide ploegen hebben 21 punten. Dat zijn er overigens 4 minder dan de koploper AZ. Verslaggever Rachna Niemeijen blikt vooruit met Twente-middenvelder Wout Brama. En met de trainer Ko Adriaanse. De voorbereiding op het duel in Enschede is allerberoerdste te noemen. In de KNVB-beker won Twente deze week krap... met 4-3 van de amateurs van sportclub Genemuiden. Maar daarover maakt Co-Adriaanse zich niet druk. Nou, we, we hebben bijna alle items uh, voldaan. Uh, er moesten 10 goals gemaakt worden. En het moest spannend zijn. Maar het, het moest 10-0 worden, maar het werd uh, 4-3, dus zeven goals. Dus we kwamen het 3 tekort. Maar we, zijn, we zijn door. En we hebben gunstig geloot tegen PSV thuis. Je kan beter uh, thuis tegen PSV spelen in, in de Grootswesten dan in de Kuip, in de finale. En dat, dat is dus gunstig. Want als je de beker wint, moet je toch in iedereen gewonnen hebben. Klopt helemaal, maar eerst maar eens de competitiewedstrijd van morgenavond. Het wordt het eerste competitieduel in het nieuwe stadion voor Wout Brama... die de bekerontmoeting met Genemuiden miste en rust kreeg. Nou ja, het is wel mooi dat het nu eindelijk klaar is... En het geeft ook wel een stukje extra lading, denk ik. Omdat natuurlijk uh, iets vreselijks gebeurt tijdens die bouw. Alleen ja, het is niet voor, voor mij heel bijzonder... dat we nu voor 30.000 mensen spelen. Dat niet. De opstelling van Twente zal wel anders zijn dan in de laatste duels. Iedereen bij Twente is weer fit namelijk. En dan gaat het om Peter Wisgerhof, Mark Janko... en reservekeeper Sander Bosker. En dus is Co-Adriaanse vol vertrouwen op een goede afloop. Wij kunnen winnen van PSV. PSV uh, speelt natuurlijk niet regelmatig. Het is niet elke wedstrijd 5-6-0. Adriaanse is een coach die een verleden heeft als opleider. Dat was bij Ajax in een ver verleden. Hij lijkt er fijntjes op te willen wijzen dat hij ook bij Twente weer kiest voor de jeugd. Terwijl PSV een vermogen, zo'n 30 miljoen, uitgaf aan nieuwe aankopen als Mertens, Strootman en Wijnaldum. Twente deed kortom deze zomer aanzienlijk goedkoper zaken dan PSV. Nee, wij hebben verdiend, hè? Dat is wat anders dan goedkoper zaken doen. Dat betekent dat je geld uitgegeven hebt. Wij hebben dus meer geld ontvangen, veel meer dan er uitgegeven is. Dat is een groot verschil. En toch hebben we evenveel punten. En dat is niet in de laatste plaats te danken aan Wout Brama die na een licht weifelend competitiebegin... weer de dwingende middenvelder van Welleer is. Die al een van de allereerste op het wedstrijdformulier staat. En bovendien voorkomt in de top van alle voetbalklassementen. Ja, dat is heel lekker, tuurlijk. En, en dat bedoel ik eerlijk ook te zeggen. Ik ben een stabiele speler en dat probeer ik altijd te zijn. Ik denk dat dat een kracht van mij is. Dus ja, dan, dan kom je in zulke lijstjes al wel sneller uh, wat hoger te staan... dan als je een speler bent die een week een 7 haalt... en de volgende keer een, een, een vijf. Dus ja, dat, uh, dat hoort ook wel een beetje bij de positie, denk ik. Hoe belangrijk is het om dit weekend van PSV... Te winnen. Want het gat zou fors kunnen worden. Zeven punten, als we goed gerekend hebben. Dat is nogal wat. Het gat richting AZ, voor de duidelijkheid. Ja, nee, dat is ook zo. Tuurlijk, AZ doet het uitstekend in het seizoen. En uh, is een beetje een, een, een outsider gewonnen voor de titel. En ze staan nu vier punten voor op de rest. En zelfs nog vijf op, of zes op, op Ajax. De wedstrijd tegen PSV zal niet bepalen wie de titel gaat winnen. Maar het is wel belangrijk om in de sport te blijven van AZ en om meteen een tik uit te delen naar PSV. Vanavond dus FC Twente tegen PSV aftrap om kwart voor negen. En natuurlijk hier te beluisteren op Radio 1. Gisteren werd al gespeeld NAC tegen VVV. Het werd 3-0 voor de ploeg uit Breda. NAC is daardoor even uit de degradatie zorgen. Terwijl de problemen voor VVV toenemen. De ploeg staat nu 17e met slechts zes punten. Vanavond wordt verder gespeeld Heerenveen tegen ADO. Excelsior tegen RKC. En voor de tweede keer deze week Rode JC tegen Ajax. Of veel Indiërs ervan genieten, dat is nog maar de vraag. Maar de Grand Prix van India, dat hoort u zo. Verkeersinformatie hoort u nu. Rustig op de weg, nog geen files. In het midden van het land hier en daar mist. Ook moet u rekening houden met wegwerkzaamheden. Hierdoor zijn op de A1, de A12, de A58 en de A67... verschillende verbindingswegen afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De liefhebbers van snelle auto's kunnen niet wachten. Morgen is het zover, namelijk de eerste Grand Prix Formule 1 in India. HET bewijs voor de supporters dat het land ook in staat is... om een high-tech race van wereldklasse te organiseren. Voor de critici een voorbeeld van een elitair evenement... dat voor het overgrote deel van de 1,2 miljard inwoners van India... totaal onbereikbaar is. Het is allemaal een nieuwe track voor ons. En het is altijd een challenge. Maar even meer belangrijk is hoe sort of, we worden ontvangen met onze sport die we allemaal liever hier in dit nieuwe land. Hoe gaan de Indiase fans reageren uh, like wat we doen? Uh, we hopen dat we ze kunnen genieten als we een kans hebben. Het is een nieuw circuit en het is natuurlijk een grote uitdaging. Maar wat belangrijker is, is hoe onze sport hier wordt ontvangen en hoe onze Indiase fans genieten van wat we doen, zegt deze Indiase coureur. Voor het eerst is het Formule 1 Grand Prix Circus neergestreken in het Indiaanse New Delhi. Aangezwengeld door Lady Gaga, Bollywood en het Indiaanse Cricket Team. De goedkoopste kaartjes voor het extravagante evenement kosten 2500 rupiah of ruim 36 euro. Een elite sport met elite prijzen, zegt professor Kamal Shenoy, En dat op een moment dat er wereldwijd een recessie dreigt. Als je een game hebt voor de elite... By the elite. It will be priced for the elite. That is going to happen. And the tragedy is there on land which might have belonged to the villagers they'll make a racecourse, and those who had once owned the land will not be able to come and see how the racing is going for themselves. Het tragische is ook dat het circuit ligt op een stuk grond dat eerder van de arme dorpelingen was, die nu niet in staat zijn om zelf naar de race te komen kijken, zegt de professor. In een van de sloppenwijken, een paar kilometer van het nieuwe circuit, zegt Ajit Yadav... De rijken worden rijker. Maar het lot van ons armen verbetert niet. De Formule 1 wordt gehouden voor de rijken. En voor ons zit daar niks bij. Je moet vechten om water te krijgen, zegt een ander. De riolen zijn open. We hebben geen elektriciteit, want dat kunnen we niet betalen. De armen worden alleen maar armer. En ze gebruiken het geld op de verkeerde plaatsen. Volgens schattingen van de VN heeft India op dit moment 410 miljoen mensen... die onder de armoedegrens leven. Een reportage was dat van Kees Elenbaas. Nog niet zo lang geleden was hij zeker van zijn zaak. Safe al-Islam. De zoon van de Libische kolonel Gaddafi zou zich nooit overgeven. Dit is our land. We leven hier, we die hier. We zullen nooit, ever. Maar inmiddels is informeel contact tussen Zeef en het Internationaal Strafhof in Den Haag. Hij zou zich willen overgeven aan het Hof, ook al zegt Zeef dat hij onschuldig is, vertelt hoofdaanklager zegt dat He says he's innocent and he will prove the judge that he's innocent, and then he's more concerned about what will happen after if he's is considered innocent by the court. So, we hebben to him the legal system, the judge would decide. Wat de consequentie is, maar we, we sterk bewijs. Gek genoeg is Zeef vooral bezorgd over wat er met hem gebeurt als u onschuldig wordt bevonden, zegt hoofdaanklager Ocampo. Maar dat is aan de rechter. Bovendien denken wij dat, het, dat we sterk bewijs hebben tegen hem. In mei vaardigde het internationaal strafhof een arrestatiebevel uit tegen Zeef al-Islam wegens misdaden tegen de menselijkheid. We gaan erover praten met internationaal strafrechtadvocaat Geert Jan Knoops. Meneer Knoops, um, zijn er inderdaad harde bewijzen tegen Zeef? Dat is maar eerder vraag. Uh, u zei zojuist al dat arrestatiebevel is in mei uitgevaardigd. En nadat de aanklager overigens op uh, 3 maart al kenbaar maakte dat er uh, redelijke gronden waren om aan te nemen dat een misdrijven tegen menselijkheid hadden plaatsgevonden. Dat was net wel vijf dagen nadat de resolutie 1970 werd aangenomen door de Verenigde Naties. De resolutie waarbij de zaak naar Schaffel werd verwezen. Het is ondenkbaar bijna dat je in vijf dagen tijd de mogelijkheid hebt gehad om dit te onderzoeken, laat staan bewijzen te vinden. Dus dat doet vermoeden dat dat niet een uh, zeg maar eigenlijke stap is geweest van de hofaanklager. Op de tweede plaats in juli van dit jaar nog bleek uit meerdere rapportages... van Human Rights Watch, Amnesty International, de International Crisis Group en andere organisaties die wel ter plaatse onderzoek hadden gedaan in Libië... dat um, heel veel van de beschuldigingen aan het adres van Gaddafi onjuist bleken te zijn. Er onderdeel waren van propaganda door de rebellen. Bijvoorbeeld het verhaal dat Gaddafi zijn troepen viakra zou geven... om daarmee uh, zeg maar verkrachtingen te plegen. Um, de bewering dat er grootscheepse verkrachtingen hadden plaatsgevonden. De bewering dat er grootscheepse massaslachtingen hadden plaatsgevonden... Dat werd allemaal op dat moment tegengesproken. Dus het is maar zeer de vraag of het bewijs inderdaad zo sterk zal zijn. Ja. Daar, daar komt natuurlijk bij dat de aanklager ook zal moeten bewijzen dat Saïf al islam met zijn vader een zogenaamd politiek plan had opgezet. Dat het doel had om op grote schaal, systematische schaal, burgers te doden. En dat bewijs, dat rust op de aanklager. En het is maar zeer de vraag of zo'n plan inderdaad heeft bestaan. Maar als ik u zo hoor, dan uh, zegt u eigenlijk van... Uh, ja, deze strafzaak, als die er komt, wordt eigenlijk op oneigenlijke, oneigenlijke gronden gevoerd. zeker. Een van de eerste verweren die Saïf Alleslam zou kunnen gaan voeren... is dat uh, de verwijzing naar het strafhof, dus de procedure bij het strafhof... Uh, een politiek doel diende, namelijk het omverwerpen van het regime... ...van weinig koning Gaddafi Waarbij eh, op papier wel eens waar werd gezegd... ...dat het ging om bescherming van mensenrechten. Nee. Maar uiteindelijk de verwijzing aan het diende... ...om die regime change te effectueren. En dat zou wel eens voor het internationaal strafrecht ...een verweer kunnen opleveren dat binnen het internationaal strafrecht... ...wordt geaccepteerd als de doctrine van misbruik van procesrecht... Ja. Nou, er is weinig rechtspraak over, maar het is wel een geaccepteerd verweer binnen het recht dat als de aanklager daarbij betrokken is en zich daarvoor leent... dan kan die verdachte dat verweer inroepen. Ja. Als ik u zo hoor, dan zou u hem wel willen verdedigen. Nou, het is uh, eventueel los van de menselijke dramatiek die aan deze zaak verbonden zit. Natuurlijk juridisch een hoogst intrigerende zaak. Want ik noem dus nu een aantal... Ik op, en ik kan het ja. wel even doorgaan als het nodig mocht zijn. Maar het geeft in ieder geval aan dat de zaak juridisch uh, niet alleen complex is... maar ook uh, nieuwe rechtspraak zal creëren. Ja, en ja. Dat beren interessant. interessant. Ja, precies. Zeker. Nou, we spreken elkaar denk ik als hij eenmaal gepakt is... of gepakt is, uitgeleverd is. Zo moet je dat uh, een stuk formeel formuleren. Vast en zeker nog een keer, meneer Knoops. Dank u wel. Graag gedaan, meneer Van We hebben meer schulden dan vroeger... Consumptiedwang zorgt ervoor dat we sneller zaken kopen via het internet. Klanten verdrinken in de mogelijkheden om spullen aan te schaffen... en steeds meer mensen raken daarin de weg kwijt. Banken helpen daarom steeds vaker klanten om die schuld te saneren. En dat is ons in ons eigen belang, dat zegt Rabobank-topman Molenaar. Wij bellen eigenlijk als er een achterstand is. Dus als de klant één betaling gemist heeft... dan krijgt hij eigenlijk al, als het goed is, binnen één of twee weken... van ons een eerste telefoontje om te vragen of er iets aan de hand is. En hoeveel sneller is dat dan voorheen? Uh, ik denk dat wij te gauw een maand naar voren zijn gegaan... In het, in het intensief benaderen van klanten als wij denken dat iets aan de hand is. Waarom doet u dat? Eigenlijk ook in het belang van de klant en ook in het belang van onszelf. Om, ja, je probeert natuurlijk uh, te zorgen dat, dat de staak snel weer op de rit komt. En ja, hoe eerder je dat doet, hoe minder er opgelost hoeft te worden. En nou, we merken dat de klanten dat eigenlijk ook wel zeer op prijs stellen. Want waarom betalen klanten niet? De meeste klanten betalen niet of hebben betalingsproblemen. Eigenlijk vooral omdat ze een... En dat zien we toch wel wat meer. Dat klanten het, het overzicht kwijtraken over hun eigen financiële situatie. Dat is, dat is eigenlijk, als wij de analyses doen... de belangrijkste oorzaak van niet-betaling en betalingsproblemen. Het is, het is vooral klanten die in deze tijd van... Ja, toch met een hele grote consumptiedwang en met een hele hoop zaken die automatisch afgeschreven worden. En ja, dan wordt hier en daar toch, ja, niet alleen met de bank, maar vooral ook daarbuiten... toch vrij makkelijk de mogelijkheid gegeven om, om later te betalen. En, en daar verdrinken klanten wel eens in. We zien dat eh, klanten die in de problemen komen, dat die vaak ook veel meer schulden hebben dan vroeger. Vroeger hadden ze een probleem met de bank eh, en dan misschien nog twee of drie andere schulden. En we zien nu dat er klanten zijn die, ja, door... Dat ze het overzicht zo verschrikkelijk zijn kwijtgeraakt. 10, 15 schuldeisers hebben. Dus schuldstapeling is, uh, vind ik een probleem aan het worden. Welke middelen heeft u om die klant weer op de rit te krijgen? Kunt u, ook tijde, kunt u een deel van de schuld kwijtschelden? Kunt u de hypotheek uh, veranderen? Kunt u de lasten verminderen? Wat zijn uw opties? Nou, de opties die we hebben is A. met de klant gewoon kijken. Kan er iets anders omgegaan worden met, met inkomens en lasten? Nou, wat kunnen wij ook doen? En dan gewoon kijken van nou. Vaak zit er een aflossing of een spaardel op... dat we zeggen, nou, spaar een keer een tijdje niet in je hypotheek... los een tijdje niet af. Dat geeft ook wat extra ruimte. Wat wij ook wel doen, kwijtschulden doen wij niet. Want daar is het eind van zoek. En dat zou ook best raar overkomen aan mensen die wel trouw betalen. Hè? Dus wat wij wel doen, is bijvoorbeeld als we zien... dat een klant door tijdelijke omstandigheden bijvoorbeeld werkeloosheid... niet meer de hele schuld kan betalen... maar wel nog 300, 400 euro rente kan betalen... dan zeggen we, nou, betaal nou wat je betalen kan. En zo ga je, je werk heb. Dan gaan we afspraken maken hoe we, hoe we de achterstand inlopen. Topman Molenaar van de Rabobank. <güls> Kwijtschelden doen ze dus niet. Maar je moet uiteindelijk allemaal je schuld afbetalen. Marjolein Hogevors maakte het gesprek. En er is ook een artikel verschenen op NOS.nl. Het NOS Radio in Journal Media Overzicht. Jacqueline Niva. Goedemorgen, er wordt op Twitter druk gediscussieerd over de uitzending van Pau en Witteman gisteravond. CDA-landbouwminister Bleker schoof Mauro een briefje toe met daarop een uitnodiging om hem mee te nemen naar de voetbaltopper Twente-PSV. Uh, je Henk. krijgt een mededeling mee van Henk. Wij ja? zitten <laughs> dus hardop voor. <laughs> <laughs> Als je moeder meewerkt meewerken naar PSV... Nee, mooi niet. <laughs> Als je mee oh, dat wilt, dat? wilt, dan mag ik nog verder. Oh, oh oké. Okay. Oh. Goed, wij gaan, straks, uh, wij gaan straks praten. Hij is wel Met... PSV'er, hè? Ja. <laughs> Oké, okay. nou ja, wie weet leidt het nog tot een mooie wedstrijd. Konink Bleeker maar zien als een onhandige vader die iets goed probeert te maken. Maar het is een CDA-politicus. I don't buy it, schrijft Peter Kuipers. Ingeborg twittert, Bleker laat zich in zijn voetbalkaartjes kijken. Iemand op zo'n manier omkopen is wel zo laag, bah. En Janneke Heerding schrijft, later schreef Mauro Bleker een briefje terug. Ik ga binnenkort naar Angola. Als je mee wilt, kan dat. Het CDA-congres dat straks begint staat natuurlijk in het teken van Mauro. Volgens het AD is de CDA-top Koppenjan en Ferrier spuugzat. Ze zouden de zaken rond Mauro hebben misbruikt... om een weerstand tegen de samenwerking met de PVV te etaleren. Dat bevestigen bron in het CDA... Al dus de krant. Ook trouw bericht over de verdeeldheid binnen de partij. Het CDA-feestje is nu al bedorven door de zaak Mauro. En het Nederlands Dagblad opent met de kop. Schadelijke bluffpoker van het CDA. Op de voorpagina van het Financieel Dagblad een foto van Mark Rutte en Angela Merkel met de tekst. Mark, je moet echt meer betalen om de euro te redden. Rutte antwoordt. Nou, alleen als de, de banken flink bloeden. Het is een teaser voor een reconstructie van de eurotop in de krant. Maar de vreugde over het Europese crisisakkoord van woensdagnacht... is voor een groot deel alweer verdampt. Probleemland Italië zakte voor zijn eerste grote test, concludeert de Volkskrant. Italië betaalde gisteren 6% over zijn nieuw uitgegeven tienjarige staatsobligaties. Nooit eerder sinds de invoering van de euro kostte een lening het land zoveel geld. De veiling van schuldpapier werd beschouwd als het eerste echte examen voor het land nadat het afgelopen week net op tijd zijn huiswerk had ingeleverd bij de EU-top. In Italië is inmiddels grote maatschappelijke onrust ontstaan over de nieuwe plannen van de regering. De Europese raadsvoorzitter Herman van Rompuy hoopt dat België tegen kerstmis een nieuwe regering zal hebben. Dat zei hij gisteren in het VRT-programma Ter Zaken. En de standaard schrijft daar vandaag over. Van Rompuy gaat ook in op de economische situatie in het land. Volgens hem is de situatie in België niet te vergelijken met die van bijvoorbeeld Italië. Dat onder zware druk is komen te staan om die financiën op orde te krijgen. En u het net al, we hebben meer schulden dan vroeger. In de Telegraaf een portret van de 45-jarige Petra Dame. Ze vloor haar baan, maakt de schuld moest haar huis verkopen en moet nu samen met haar drie kinderen... met 30 euro per week rondkomen. Dame wil nu schuldhulpverlenster worden. Maar de sociale dienst vindt de cursus te duur. Straks, na acht uur, een gesprek met Rut Peethoom. De voorzitter van het CDA gaat natuurlijk over het congres van vandaag. Ik ben minister en ik heb een verantwoordelijkheid te vullen. Ik kan mij niet voorstellen dat onze fractie instemt met een gedwongen trek van Mauro. En waarom moet ik nou een uitzondering maken in dit ene geval? Voorzitter, u zet het mes op de strot van Mauro en u zegt hem al half door. En als hij nou gewoon weer zo weggestuurd wordt... terwijl hij dat gewoon echt niet wil. Durft u het aan? Neem mijn eigen verantwoordelijkheid en laat Mauro hier. Ik ben minister en ik heb een verantwoordelijkheid te vullen. Ja, ik vind dat kun je gewoon een kind niet aandoen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.